Martijn van Beek met het NOS-journaal van Zuid-Afrika heeft langdurige buikklachten. In een verklaring vraagt president Jacob Suma de privacy van Mandela en zijn familie te respecteren. Mandela heeft al langer problemen met zijn gezondheid. Hij zat tijdens de apartheid 27 jaar gevangen en kwam vrij in 1990. Op de politieke ledenraad van het PvdA heeft partijvoorzitter Spekman uitgehaald... naar degenen die zich anoniem negatief hebben uitgelaten over oud-fractieleider Cohen... Ook toonde hij zijn verontwaardiging over het lekken van de kritische mail van het Kamerlid Timmermans. De PvdA houdt de ingelassen ledenvergadering. naar aanleiding van het vertrek van Cohen. Het Kamerlid Albayrak stelde zich vanochtend kandidaat voor het fractievoorzitterschap. Eerder deden de Kamerleden Van Dam, Samsom en Plasterk dat al. In Noord-Nederland en in België zijn de afgelopen twee maanden 13 verdachten gearresteerd. in verband met een groot onderzoek naar drugshandel. Ze zouden lid zijn van een criminele organisatie die zich bezighoudt met de teelt en handel in Hennep. Van de 13 verdachten die zijn aangehouden zitten er nog vijf vast. Bij de invallen zijn onder meer auto's, boten, een jetski en een vuurwapen in beslag genomen. Peter van Straten stopt na 54 jaar met het maken van tekeningen voor het parool. In een interview met de Amsterdamse krant zegt de 76-jarige tekenaar dat hij de druk om iedere dag een tekening te maken niet meer aan kan. Wel blijft Van Straten wekelijks nog schrijven voor de NRC en tekenen voor Vrij Nederland. Zijn eerste tekening stond in 1958 in het parool. Voor de vijfde dag op reis zijn in Afghanistan mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de verbranding van Korans door Amerikaanse militairen. Bij de demonstraties van vandaag vielen zeker drie doden. In de provincie Kunduz schroef de Afghaanse troepen twee mensen dood toen winkels en andere gebouwen in brand werden gestoken. De protesten hebben de afgelopen dagen al aan 27 mensen het leven gekost. Het weer, vrij zonnig, in het binnenland ook wat stapelwolken, bij 7 tot 10 graden. Morgen eerst bewolkt, maar later ook wat opklaringen. Dit was het NOS-journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn nog het hele weekend werkzaamheden op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Tussen Breukelen en Maarsen staat nu 2 kilometer file. En op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag staat tussen Knoppen Lunetten en Hooggraven 2 kilometer op de parallelbaan. En dat komt door bezoekers aan de motorbeurs. Tot zover de keersinformatie.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 Ze gaan naar paar En een paar die zegt dat En alle man aan oude is. En dan roept zij uit, nou, kind, de zee is hier zo fris. Ze placht de deelt met brede ze weer haar vaaier op, Maar potsel roept ze geel, de zee zit in me ogen gaan de zand de En we zijn weer rechtstreeks in de uitzending Goedemiddag. Dames en heren luisteraars, in Zandvoort, de regio... en verder buiten tot zelfs ver in het buitenland... allemaal hartelijk welkom in deze bijzondere rechtstreekse uitzending... van ZFM Oud Zandvoort. En we gaan weer even terug in de geschiedenis. Mijn naam is Pieter Jastra. Naast mij zit Jan Kol, de technicus. En die werkt met de muziek die Kort Draaier heeft aangeleverd. En voor mij aan de tafel... Daar zit Anke Jouwstra als de interviewer. En een hele bijzondere gast, namelijk Kees Leek. Want waar praten we over? We praten over Oud-Noord. Ja, als je, ik heb daar gewoond. Anke en ik hebben daar gewoond. Als je dan bij Kees Leek in de winkel stond... dan had je geen Zandvoortse krant meer nodig. Want je hoorde daar in het half uur... tijd hoorde je het hele nieuws wat er in Zandvoort gebeurde. Het was de verzamelplek van Oud-Noord, Plan-Noord en je hoorde daar de laatste nieuwtjes een ideale omgeving en alles was er, alle winkels wil je niet al gas voor ons weg maar uh, uh, jou, Stra. want uh, dan hoef ik Kees Leek niet meer te interviewen. Welkom uh, Kees, wij kennen elkaar al een hele tijd. We hebben elkaar natuurlijk ook heel lang niet gezien. Maar uh, jij uh, had met je vader uh, in het begin de winkel in de Helmenstraat. En Pieter en ik trouwden 27 september 1966 en kwamen ook in de Helmerstraat wonen. Dus uh, nou, wij zijn inmiddels 45 jaar getrouwd, dus ja. het is long time ago. Heel fijn dat je hier uh, bent en dat je ons een beetje wil meenemen door uh, ja, het Plan Noord. Hè, zoals het heette, dat is het uh, de deel over de spoorbomen. Het Oud Noord heet het nu, hè, omdat we nu ook Nieuw Noord hebben. En ja, dat was nog zo'n buurt met allemaal buurtwinkeltjes. En jij kwam daar, uh, heb ik net gehoord, op 1 december 1965. Maar waar kwam je dan vandaan? Van oorsprong komen we uit Noord-Holland vandaan, Opdam. En uh, wij zijn met het hele gezin, met zeven kinderen, zijn we verhuisd in 1962 naar Amersfoort. Hebben daar een winkel geopend. Dat is jammer genoeg geen succes geworden. En uh, we zijn na drie jaar vertrokken en konden op een hele gunstige basis beginnen. in uh, het winkeltje in Oud-Noord, op de Helmestraat 28, wat toen de tijd een bakkerij was van Bakkerij van Duin. Ja, ja. En daar zat uh, ouwe Van Duin in met uh, Jaap. Die, uh, die was mank en die was altijd rechtstreeks bij zijn vader. Er werd nog brood gebakken. Wij hebben daar uh, de eerste weken hebben wij daar, uh, in het magazijn de oude oven nog weg moeten breken. Dus dat was uh, een hele uitdaging om uh, naast uh, Rijbroek, uh, die al een kruidenierszaak had, om daar een kruidenierswinkel van te gaan maken. En dat is ons uh, in die jaren is dat, uh, goed gelukt. De concurrentie was toen... Uh, nog niet van die aard. Het was wel een hele schokkende beweging eigenlijk. Want 1 december 1965 was onze openingsdag. Mijn moeder kwam over uit Amersfoort. We hadden daar nog steeds de winkel. Maar op die dag ging dus ook uh, de concurrentie uit de Kerkstraat. Dat was Albert Heijn. Die zat toen de tijd in de Kerkstraat. En uh, die ging toen openen op de krocht. En op, de, op onze openingsdag stonden de dranghekken op de grote krocht met politiebegeleiding. Want zo druk was het bij Albert Heijn. En wij hadden toen nog niks te doen. Maar... Dat is heel goed gegaan, want we zijn van dag tot dag met sprongen omhoog gegaan. En hebben het gevoel gehad dat we goed gewaardeerd werden in de, hele, in de hele buurt. En dat is wel uitgekomen. Het is dus heel grappig, want ik wist helemaal niet dat jullie 1 december 65... Dus jullie zaten er nog geen jaar toen wij in de Helmenstraat uh, ja, ja, ja, kwamen wonen. Ja, ja. ja, en voor mij was dat iets... Nou ja, dat zat er altijd, weet ja, je wel. Ja. Uh, de firma Leek, dus... Uh, en je vader in zijn witte jas. Ja. Een lange reizige man... En uh, ja, jij was nog een broekie, hè? Ja, ik, was, ik moest nog 18 worden dat we hier kwamen. Ik werd uh, 1 december kwamen we hier en 31 december werd ik 18. En dus eerst de boodschappen weggebracht op de, op de bronfiets met een uh, bagageverbreder. En toen een, uh, een klein Morrissey 850 gekocht En uh, uiteindelijk uh, zonder rijbewijs eerst de bestellingen weggebracht. Mocht niet, maar <laughs> ik heb ook een bekeuring gehad hoor. Dus ja. ik ben erop bemoed. <laughs> nou, ik weet zelfs dat uh, toen wij verhuisden naar de Wilhelmineweg... ...dat je dan daar ook de boven. ...want dan hadden we een boekje. Ja. En, uh, ja. Ja, en wat grappig is dat dan, want ja, Albert Heijn zat er dus al. Maar eigenlijk, dat, dat, dat, dat, dat, daar gaan we straks ook over, al die winkeltjes hebben... Uh, bleef je in de buurt, want je had kleine kinderen, dus je kon als ze uh, sliepen of een dutje deden, uh, kon je even gauw de deur uit. en toen ze wat groter werden uh, nam je ze mee, hè? en uh, toen ze nog groter werden, mochten ze zelf uh, ja, dat, dat vertelde ik je net uh, met een mandje en een briefje, nee. want het was bij mij de stoep af en bij jou de winkel in, nee. dus ze niet over te steken, helemaal ik mochten ze zelf een boodschapje gaan doen ja, dat zijn allemaal dingen die, dat kan niet meer nee. hè? ze hoeven het natuurlijk ook nog niet af te rekenen hè? De meeste klanten hadden wel een, een boodschapbriefje bij ons staan en werd eind van de week eigenlijk betaald. En soms had je ook nog maandklanten dat werd betaald. Ja, soms ja. waren er ook wel eens moeilijkheden dat niet betaald werd, maar dat is uiteindelijk allemaal wel weer redelijk tot goed gekomen. Ja, maar dat, dat was natuurlijk ook, want uh, Pieter uh, had het er straks over het Rode Dorp, het was natuurlijk ook toch uh, ja, een betrekkelijk... Uh, uh, buurt toen, uh, de, wat je echt niet kan zeggen, dat buurt. er uh, welvaart heerste. Hè? Ja, mensen dat, moesten hard uh, werken voor hun centen. Ja, de mensen moesten echt uh, knibbelen. En ja. daarom, uh, ja, die, die winkeltjes in de buurt, dat, dat was natuurlijk wel handig. Wij gaan even naar een muziekje luisteren, Kees. Zo snel gaat het, hè? Oké, okay, oké. Okay. Ja. <laughs>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 Sta. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voor mij zou gaan? Goedemiddag, luisteraars. U bent rechtstreeks verbonden met ZFM Oud-Zandvoort. En wij praten deze, deze middag met Kees Leek. En we hebben net gehoord dat, uh, hoe zij in Zandvoort terecht zijn gekomen. En op 1 december 1965 de VG-winkel, die zat op de hoek van de Helmenstraat en de Da Costa-straat, Helmenstraat 28 officieel, hoe ze daar terecht kwamen... En uh, ja, hoe de start in het begin toch redelijk moeilijk was. Albert Heijn was op dezelfde dag geopend op de Krocht, verplaatst van de Kerkstraat naar de Krocht. En we gaan nu uh, even met hem een rondje maken, zo in het Oude Noord, in het Planoord, van wat zaten daar eigenlijk, behalve dus de VG-winkel, wat zaten daar voor winkels. Mocht u daar commentaar op hebben, dan kunt u ons bellen op 5730393. En uh, nou Kees, we hebben het over jouw zaak, we gaan er straks nog wel even over. Maar je zei al, en passant, van uh, ja, we waren niet de enige kruidenier in het dorp, want je had ook rijbroek. Ja, je had uh, bij ons achter op het Kosterpleintje, daar had je dus uh, Rijbroek. Inmiddels, uh, en aan de overkant had je Willem Bosch, de groenteboer. En Willem die nog met zijn ventkar was. En een oude Bosch die dus zijn uitstand nog daar had. Uh, ome Floor, de visboer, die had zijn uh, viskar. Inmiddels had hij zijn, zijn zaak had hij daar dicht. Maar hij was nog wel de, de, vis, de viswinkel, zeg maar. Elke vrijdag uh, gebakken vis op het doek, als je laat terugkwam. Dan had je aan de andere kant ook nog richting de Vlennepweg had je dus uh, Vlietstraat, later Wardenier. En uh, met zijn, ja, eigenlijk -het, zijn alle doe-het-zelf dingetjes voor de huishoudelijke klusjes. En je had de olieman, kerkman op de hoek van de Vlennepweg, Tollestraat. We hebben ook nog de hooiwinkel gehad in de wijnhandel, in de Potgieterstraat Met op het hoekje Klokkers van de hoek, uh, Potgieterstraat uh, Helmerstraat. En aan de overkant hadden we Bakker Paap, vroeger Bakker Kuin. En dan kreeg je richting ons had je dus Wolbeek, de groenteboer. En aan de overkant oma Piet Kerstien met uh, oma Arie uh, Kerkman met zijn uh, motorwagentje door de straat. En uh, Piet later uh, met zijn rijdende winkel. Hij heeft ook nog een hele tijd een lege truc gehad met uh, al zijn ijzeren kratten. Ging je, het strand ging je op en af. Dus ja, het was reuring, uh, reuring genoeg. En dan onze winkel op de hoek, wat uh, uiteindelijk van de eerst bakkerij later dus... Uh, buurtwinkel en een klein supermarktje zeg maar ja, ja en Klokkers dat was dus, dus een drogist hè? een drogisterij ja. Ja. en uh, Peter heette die geloof ja, ik Peter, Peter Klokkers een... en die is toen later naar de Haltestraat gegaan waar vroeger ja. uh, Blauwboer zat ja. Ja. Dat, en, uh... en toen hebben we daar dus Mickey snack in gehad hè, van, ton, van, van uh, ton en Trace van Mickey snack, van, van die later op het circuit uh, zijn gaan zitten met, ja. een, uh, met een bar zeg maar oh. En we hadden ook nog wat op de Vondelaan. Op de Vondelaan hadden we natuurlijk mevrouw Snierwind met de bloemenzaak. En we hadden een snackkar. Ik weet niet meer de naam van de eigenaar die daar toen in gezeten Ja, dat waren de ouders van Nelleke. Uh, uh, uh, van Nelke, de, de, de vrouw van uh, Geert. En we hadden nou, natuurlijk van een groepenveld erachter. En uh, op het hoekje had je meneer Schutte met zijn sigarenzaak en onze ja. lottootjes. Uh, ja, dat was toch eigenlijk een... Uh, alles kon je halen, je hoefde niet de spoorbomen over. Alles was, uh, was aanwezig. Ja, precies. En dat is toch wel een hele Het verband. enige, want uh, ik heb er ook over nagedacht en ik zat er nog met Pieter over te uh, praten. Omdat we natuurlijk zo lang, of na vijf, zes jaar in de gewoond hebben. Van, uh, er was geen slager, hè? Nee, slagerij was er niet. Is er ook nee. nooit geweest bij jouw weten? Nee, nooit geweest. Zolang ik uh, in die uh, 47 jaar daar zit, uh, is het uh, nooit zo geweest. Nee. Ik kan het me ook niet herinneren, maar misschien is er iemand van de luisteraars die uh, daar gewoond heeft of dat weet. En die zegt, ja, maar ik weet dat er vroeger daar en daar een slager heeft gezeten. Maar goed, vanaf uh, december 65 dat jullie daar zaten uh, was... en ik daar uh, 27 uh, september 66 kwam, was er in ieder geval geen... Nee. Uh, geen uh, slager. Maar jullie verkochten wel vleeswaren zo allemaal. Vleeswaren. En we hebben nog een hele periode dus voorverpakt vlees gehad in de, in de melkkoeling, zeg maar. Met een, een deel ingeruimd. Maar dat was natuurlijk allemaal kleinschalig. Dat was uh, niet, Maar de vleeswaren niet, want dat nee, was echt uh, zo'n hele uh, ja, afdeling. Daar word, daar word ik nu zelfs nog wel op aangesproken. Want uh, onze uh, welbekende Zandvoortse Hans Bossing die noemt mij nog steeds Kees want <laughs> Dat was uh, lekkerder, uh, was niet te krijgen. En uh, dus ja, dat... Uh, ja, daar kwamen ook wel dus mensen speciaal voor ons uh, even gauw nog halen. En uh, ja, vroeger had je het op het circuit had je de, de slipschool. En dan uh, heel in het begin kwam Jan, Lang, dus Jan Lammers kwam, uh, aanrijden. En die nam de bocht met zijn grote Camaro. En ja, alle ontbijtjes voor de slipschool, dat werd allemaal uh, bij ons gehaald. En uh, uh, Keesie Verdongense vrouw, die kwam dan in de winkel. En dan uh, was het weer besteld. En dan werd het na een half uur opgehaald. Ja, dat was... Uh, het was een levendig gebeuren. Altijd uh, de hele dag door had je loop en aanloop, bevoorrading. Er was tenminste uh, wel wat te doen in de buurt. En ja, als je dan nu kijkt, na dus de eenrichtingsverkeer die gemaakt is, is het echt gewoon heel dood. Wat wel leuk is, is dat er wel weer drie winkeltjes zijn bezet geworden. in de vorm van. Ja, uh, daar gaan we straks even okay, over praten. Oké, okay, laat ik He? dan wel rustig Ja, je <laughs> wil te veel in te korte tijd. Oké. Okay. Want uh, Kastien, uh, dat was de melkboer. En ik. Nou wij sliepen dus aan de kant, hè Want het waren die kleine huisjes. Pieter kon ze wat de dakgroot aanraken. Nu hebben we heel veel een opbouw. Maar wij hadden nog zo'n zo'n nou ja, raam uitbouw. En uh, dus aan die kant uh, sliepen wij, maar de eerste nachten dat we daar sliepen zaten we stijfrecht op in bed s morgens om vijf uur, want er kwam de melkauto. Met al zijn ijzeren kratten. Oh, ja, ja. kijk op een gegeven moment wen je daaraan en ja. dan hoor je het niet meer, maar in het begin waren we daar echt, hadden jullie daar ook last van, want nou. waar woonden jullie? Boven de, wij, sliep, wij sliepen dus boven de winkel. En we hadden dus eerst de woonkamer beneden. En tot de verbouwing, we hebben dus twee keer een verbouwing gehad. Eerst hebben we een klein stukje aan de achterkant erbij gehad. En als laatste keer, was in 1976, hebben wij de verbouwing, de woonkamer erbij getrokken. Mijn ouders die zijn boven gaan wonen, omdat de meeste waren de deur uit. Want ja, we zaten daar eigenlijk toch met zes kinderen. En, dus toen, die ruimte is toen benut als winkel. Ja, dat was toen wel erg leuk trouwens, want we hebben toen uh, in die, met die opening in 1976 hadden we meer dan 100 bloemstukken staan van onze klanten. En dat was een, ja, een lust voor het oog en een bijzonder goed gevoel dat je gewaardeerd werd in de, in, in de buurt. Zijn hè? daar beelden van? Er zijn beelden van. Ik ben toevallig, uh, ben ik nu aan het zoeken naar de exacte datum die mijn broer dus op, uh, op cd uh, wil, wil zetten. Want hij heeft alles al in de datums nog niet ingevuld. Dus daar zijn, nog, daar zijn films van gemaakt. Ja, dat is wel erg leuk. Dat, uh, ja, dat is wel erg leuk. Ja. Nee, want kijk, uh, ik ben natuurlijk ook waarnemend voorzitter van het uh, Genootschap Oud-Zandvoort. En naar uh, dat soort beelden zijn we natuurlijk uh, altijd op zoek. Hè? Want uh, we hadden gisteravond genootschapavond. En na de pauze, dan uh, uh, maakt dan een film uit... Diverse films, want kijk, echte familiedingen, dat is niet voor het grote publiek, uh, hè, maar dan zijn het shots van, van de winkel, van de bloemen, van, van even, van wie zaten er in de winkel, nou zulke dingen zijn natuurlijk ontzettend, want ja. dat geeft weer, dat noemen wij het feest van de herkenning, ja, hè? Okay. want dat is het, Zeg je, hé, hey, ja, weet je wel, dat ja. was uh, ja. bij die winkel van Leek. Ja. We hadden dus dan Kastien, we hadden de, de, dus, uh, Rijbroek. Dat uh, ook een, een, een. Ja, maar dat was kleiner dan van jullie, hè? Rijbroek heeft uh, nooit een verbouwing doorgevoerd. Wel wat moderniseringen van binnenuit, maar niet vergroot. Maar het was wel altijd onze naaste... Ja, je had, je, dat was toch wel heel grappig. Net zoals je nu hebt mensen die, die naar Dirk gaan en mensen naar Radeka de gaan. Hè, die gaan vaste prik. Het lijkt wel alsof je een kudde bent. Je loopt haast altijd naar dezelfde winkel, meestal in eerste instantie. En dat was bij ons ook zo. Je had een vaste groep die eigenlijk alleen maar bij Rijbroek en nooit bij ons kwam. En dat was maar twintig meter verder. Maar zo was dat gewoon, ja. Ja. dat groeit. En, ja, en waarom? Ik ben nooit in mijn leven dat ik daar woonde bij Rijbroek nee. geweest. Klinkt stom, ja. Ja. maar ja, jullie waren natuurlijk de eerste die je tegenkwam. En het was echt heel gezellig en dat ja. vond ik toch altijd de stijl. Jouw vader had stijl. Het was, het was het sociale punt. in, uh, in Klassiek. In zijn uh, witte ja. jas achter de toonbank. Maar ja. altijd beleefd. En ja, dat, dat, dat, daar voelde je je dan thuis. Ja. ja, en wat Pieter zei over de roddels. Hè. Vertel Ook, eens het, even. Uh, ja, het is, het, het, niet over personen. Nee, maar, maar het, was, ja, het was. Als je bijvoorbeeld lege flessen terugkreeg Dan uh, was er wel eens een uh, fles. Dan zeg je van nou, nou wil ik toch wel eens even weten. Nou, dan draaide je die fles open. dat was een 7-up fles. Maar die was gewoon gevuld geweest met genever Alleen die stond op de, op, nou, op de keukenkastjes. Ja, dat, uh, dat was wel heel grappig. Hè? dan zei je van, ja, je, uh, ja je, je, je wist eigenlijk, van iedereen wist je alles, maar je vertelde nooit niks. Nee, natuurlijk niet, je want anders een, dan vertel je het niet je meer. Was, uh, je was gewoon een open, Het sociaal contact was... Uh, mensen bleven, ja, net zoals dat nu ook wel gebeurt in de, in de hallen van een supermarkt, dat mensen staan te praten. Dat gebeurde in ons kleine winkeltje en dan moesten ze aan de kant, want anders was er geen plek voor de nieuwe klant, zogezegd. Ja, we gaan weer even naar een uh, muziekje luisteren. Het woord is... Of ja, de muziek is aan Jan Kool, hè. Wil u een stekkie, een stekkie, een stekkie? Wil u een stekkie van de fucsia? Heb u een plekkie, een plekkie, een plekkie? Heb u een plekkie voor de fucsia? Het is een makkelijke plant. Hij eet al uit de hand. Een beetje mest, een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 u Wiluwestrekkie en strekkie en een strekje van de fuchsia. Hebben u een plekkie, een plekkie, een plekkie? Hebben we een plekje voor de fuchsia? Het is een makkelijke plant. Hij eet als zware uit de hand. Een beetje mest, een beetje zon. Hij doet het best op. Ik ik overal geluk, ik geef een stekkie van de fuck Ik geef een stekkie van de fucksia Van de fuck, fuck, fucksia Geen huis in de straat Waar niet de uit te bloeien staat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 Als op visite ga, dan breng ik overal geluk. Ik geef een stekje van de fuc, ik geef een stekje van de fuxia, van de fuc fuck, luisteraars. U bent rechtstreeks verbonden met de studio van ZFM en u luistert naar het programma ZFM Oud Zandvoort. Mocht u over deze op, uh, uitzending op- of aanmerken of aanvullingen, dat willen we heel graag natuurlijk, dan kunt u ons bellen op 5730393. En tegenover mij zit... Kees Leek, Kees Leek van de VG-winkel in de Helmenstraat nummer 28 op de hoek van de Dacosta-straat. Die winkel werd daar geopend op 1 december 1965. We hebben het gehad over de winkel dat daar vroeger uh, de bakkerij van Van Duin zat. En we zijn nu met de winkels die daar in de omgeving stonden. Onder andere had Kees genoemd dat uh, ja, daar ligt nu uh, uh, het begin van het Witte Veld... Uh, Tegenover waar nu ook een snackbar zit. Daar had je dus een snackbar. En daar had je een bloemenwinkel van Sniedenwind. En vandaar dit liedje: heeft u een stekje van de Fuxia? Dat was natuurlijk uit ja, zuster. Nee, zuster. Maar dat doet er niet toe. Het ging om het bloemetje. Goed, Kees, we hadden het net over. Uh... Over, ...over nog wel eens bijzondere dingen. We zeiden, de winkel was een sociaal gebeuren. Je hield elkaar ook een beetje in de gaten. Je vertelde ook aan elkaar. Nou ja, op een gegeven moment kwam ik er natuurlijk ook dat ik zwanger was. Dat waren toch allemaal gebeurtenissen. Is er ook wel eens iets bijzonders? Weet je, iets, iets, een, nou, een, een anekdote... Ja, een ja. anekdote. Uh, je had op een gegeven moment het, het, kampioen, het kampioenschap van Zand van Meeuwen. En uh, die dag was er een hele grote familietwist. En uh, was er uh, iemand die uh, bij ons binnenkomt. En die werd door uh, een andere familielid achterna gezeten. deur werd ingetrapt. Naast ons uh, waren er ook af en toe wat familiaire problemen. Waar je, ja, dan doordat je winkel altijd open was, vloog men jouw winkel binnen. En ja, daar is nog wel eens wat uh, geweest. We hebben nog wel eens een uh, oplossing gehad van iemand die... Uh, een beetje crimineel was en uh, als badgast bij uh, iemand in de Potgietenstraat uh, vertoefde. En uh, nou, die zou dus uh, heel erg sociaal de tuin opknappen en er zouden nieuwe tegels in komen. Die kreeg dus 400 gulden mee om het uh, allemaal te gaan bestellen in Haarlem. En dan zou hij maandag beginnen met het opknappen van de tuin. En ik kreeg dat op zondagmiddag krijg ik het uh, te horen terwijl uh, die mevrouw bij mij in de winkel uh, kaas en vlees waren halen. En toen ja, kreeg ik een heel raar gevoel. En toen heb ik dus de zoon gebeld en gezegd van, nou joh, het lijkt me niet te kloppen. En uiteindelijk die is gaan vragen en de politie erbij gehaald. En toen bleek het eentje van de, ja, een van de grotere oplichters te zijn die al menig een in Kennenland te pakken had. En ja, dat zijn toch dingen dat je zegt van, uh, ik denk dat dat komt ook omdat je altijd met mensen te maken hebt. Dat je wel eens denkt van, hé, hey, dat, klopt, dat klopt niet, dat kan niet kloppen. Ja, precies. Ja. En jij vertelde, hij had de, de tuindeuren ja, al uh, ja, op stond, scherp gesteld en, en ja. het antiek stond al achter en het ja, gordijn. Achter de verloren gordijnen. En, uh, dus dat was gelukkig wel vrijdag want die had maandagsmorgen gewoon weg geweest natuurlijk. Die had de tuin niet gedaan, die had zijn spullen gepakt. En zijn 400 ja, euro in zijn zak gestopt. Ja, die gestond. had hij waarschijnlijk al uitgegeven. <laughs> ja, in zo'n buurtwinkel wordt natuurlijk lief en leed gedeeld. Hè? Ja, je wist heel veel en uh, het was echt een sociaal plaatje en... Uh, ja, dat, was natuurlijk, dat maakte het ook gewoon eigenlijk wel fijn. Hoe was de verhouding met de andere winkeliers? Kwaam, hadden jullie een vereniging of een overleg of kwamen jullie bij elkaar? Nee, altijd goed contact. Uh, tussen ons en Rijbroek was altijd wel een con concurrentiegevoel. Maar de rest niet, want de rest was een aanvulling van de buurt. Ja, het was, uh, ja, als de groenteboer er niet geweest was en de melkboer niet... dan hadden wij ook niet zo'n florerend gebeuren kunnen hebben in de jaren 60, 70, 80... Nee. Kijk, en dat was het, het, het mooie van die hele buurt. En het was ook van smorgens tot aan zes uur s avonds was er altijd loop. Ja? Waren jullie ook op zondag open? We waren ook op zondag open, we waren ook s'avonds open. We waren vanaf eerste persdag tot met half oktober in de eerste jaren, waar we de, waren wij tot tien uur open s'avonds. Op een gegeven moment ging je wat meer om jezelf denken, en ging je tussen de middag dicht en ging je zondagsmiddags een paar uur dicht. Maar als ik zondags van het strand af kwam en het was mooi weer geweest en ik kwam van het strand af, dan stond er gewoon 15, 20 mensen voor de deur te wachten. En als ik één of twee minuten te laat kwam omdat het nog wel even lekker was in het zonnetje, dan heb ik wel eens een uitbrander van mijn vader gehad, want die had dan de deuren los en die kreeg ze alle 20 om zijn oren en uh, daar, daar zat hij niet zo om, uh, om verlegen. Maar het was een mooie tijd. Maar ik weet ook dat uh, jullie met uh, de eerste of de tweede kerstdag. Want dan kon je van tevoren. Kijk, nu staan de supermarkten vol met ja. ijs en ijstaart en dingen. Maar in mensen de jaren hadden... 60, eind 60. bestond dat helemaal niet. De mensen hadden toen de tijd geen vrieskasten. Nee. En toen hebben wij dus gezegd: van nou, wij willen graag ijstaart aan u verkopen. En daarvoor kunt u op eerste en tweede kerstdag. kunt u van tussen vijf en zes uur bij ons. De betaalde en bestelde, nou niet altijd betaalde, maar in ieder geval wel bestelde ijstaarten, kunt u bij ons afhalen. Dus wij programmeerden onze kerstdagen daar altijd naar. Mijn ouders waren meestal bij mij euh, lekker dineren. En dan gingen wij om vijf uur naar de winkel. En dan hadden wij van de sierkarn uit Hanen vandaan, hadden wij drie van die grote vrieskisten in Bruikleen. Volgestampt met ijstaarten. En dan gaf je die af. Maar ja, ijstaarten, nee, niet alleen ijstaarten, want de slagroom was op. Of toevallig, er was visite gekomen, heb je nog dit, heb je nog dat. Dus het was eigenlijk op een gegeven moment gewoon een verkoopuurtje voor ons. In ons nette driedelig kostuum stonden wij daar te werken. Dat was, ja, dat was ook romantiek. Ja, dat weet ik, want ja. wij bestelden daar ook onze ja. ijstaart voor de kerst. Ja. Hè? Dan, ja. Dus dan gingen we ook zeggen... oh, jee, we moeten die vergeten die ijstaart nog te halen, want anders is ja. Leek straks dicht. Ze hebben ook wel eens om half zeven, zeven uur bij mij op eerste of tweede kerstdag aangebeld. Want ja, om het hoekje wonen heeft ze voor. En zijn nadelen natuurlijk. Hè? Ja. En want dan, uh, jij bent uh, getrouwd op een gegeven moment. In 1969 ben ik getrouwd. Oh, dat is... Uh... Met Corrie uit Slagharen. En uh, ja, die, uh, dus wij zijn inmiddels al uh, op dat hoekje van de constant wonen wij al uh, heel wat jaren. Ja, precies. En dan ben je nooit meer weggegaan, daar hè? ben ik nooit meer weggegaan. Daar woon je nog steeds? Daar woon ik nog steeds. Daar hebben we zomers een bed -and en breakfast uh, En wij vinden het, uh, ondanks dat het in het buurtje wat rustiger geworden is. En je mensen soms wekenlang niet ziet, want dat is wel een... De hele ervaring dat je vroeger eigenlijk iedereen dag, elke dag eigenlijk in de winkel tegenkwam. En nu kom je mensen soms maanden niet meer tegen. Nou ja. Ja, bedoel, dan is het dorp toch alweer. Aan de ene kant is het erg klein. En aan de andere kant is het weer groot, omdat je elkaar dan niet meer ziet. Ja. Wij uh, gaan even naar een muziekje. En dan gaan we daarna gaan we het hebben over. En wat is er nu? Hè? Jij wou daar straks al enthousiast over beginnen. Maar uh, daar gaan we het na. ...deze muziek over hebben. Okay. Poen, poen, poen, poen... ...de een zegt geld, de ander money... ...maar wij zeggen poen. Poen, poen, poen, poen... ...zij je gedacht zijn wat je allemaal met poenken doet. Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is... ...maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is... Poen, poen, poen, poen, poen. Een duppie is een bijsie. Een kwartje is een heitje Een gulden is een piek En een riksdaalder heet een knaak Een tientje is een joetje 25 piek, een giltje Maar hoe heet nou een lap van 100 gulden Raak, poen, poen, poen, poen De een zegt geld, de andere money Maar wij zeggen poen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 Ik zeggen dat geluk niet zo te koop is. Maar geld doet wonderen. En vooral als het een hoop is. Ja, ja. Poen, poen, poen, poen, poen. Poen, poen, poen, poen, poen, Ja, dames en heren. Dat was... Uh... Oh, dan moet ik jou even... Ja, Wim Sonneveld. Met poen, poen, poen. Ja, met, uh, om poen draait het natuurlijk uh, in de winkels. Hè? Dat, uh, dat is nu helemaal zo. En... Ja, we hebben net begrepen dat toch heel veel van die winkels, Kees, die jij uh, aan ons genoemd hebt, want Kees Leek van vroeger de VG op de hoek van de helmenstraat zit tegenover mij en we hebben het gehad over de winkels die er in zijn tijd waren. En uh, ja, hoe is het met jullie eigen winkel uh, gegaan? Uh, ja, wij zijn op een gegeven moment uh, zijn wij dus uh, met een uitbreidingssituatie gegaan. En toen werden we dus geen VG meer. Zijn we 4 en 6 geworden. Ja, 4 en 6, uh, daar hebben we heel lang misverstanden door mensen over. Ja, wat, wat stelt dat nou voor? Nou, wij gaven zegeltjes uit waar men 4 cent voor betaalde. En men kreeg daar 6 cent voor terug als hij er 100 in leverde. En dan hadden ze ook nog het voordeel dat als je met de trein race, dan uh, kon je dus uh, in plaats van 6 gulden, kreeg je 7,5 gulden. En zo was dat eigenlijk een heel mooi spaansysteem. Want dan kreeg je op je 4 cent, kreeg je 7,5 cent voor terug. Ja. Dus dat was de 4 6 formule. Alleen, je kreeg altijd weer de vraag van, wat houdt dat nou precies in? En ja, in die periode hebben wij dus twee keer een verbouwing meegemaakt, zoals ik al zei. En kwamen dus tot de grootte die op het laatst zo was. En uh, ja, daarna is er eigenlijk een... Uh, ja, Een neergang gekomen. Je kreeg dus de, de dagmarkten, de grote jongens in het dorp. En uh, ja, daar ging dus, ja, omdat hij dus prijstechnisch konden wij niet in meegaan. En ja, daar is dus uh, de weg terug op de ladder gegaan. En uiteindelijk toch tot een sluiting gekomen. Wat in 1993, in uh, september 1993, moest ik hem sluiten. En in, in die tijd had ik een uh, supermarkt geopend in Bennenbroek. Wat het eerste half jaar rooskleurig leek. Toen werd mijn naaste concurrent werd Albert Heijn, als franchise van Albert Heijn. En dat is toch wel voor ons de doodsteek geworden. En heb ik uiteindelijk heb ik dus moeten besluiten om afstand te nemen van die winkel, met pijn in mijn hart. En heb ik nog 14 jaar gewerkt bij de dekenmarkt. En sinds vier jaar zit ik in de fut, wat me trouwens wel heel goed bevalt. <lacht> Nou, je ziet er ook heel goed uit. Dankjewel. Uh, en dat is uh, fijn, want uh, je hebt ook kleinkinderen, heb ik begrepen. Ja. Dus, uh... ik heb er uh, drie kleinkinderen in Barendrecht wonen van mijn jongste dochter. En mijn oudste dochter die woont uh, al elf jaar in Zuid-Spanje. Die is verhuisd naar Marbella. En die is daar getrouwd, heeft inmiddels een kleinkind. Ja, en hoe erg het ook is, wij moeten twee keer in een jaar naar Spanje. Jammer hè? Ja, vreselijk, vreselijk jammer. Maar het zonnetje is er zo lekker. Ja, ja. nou ja, we hebben dat ook jaren met onze zoon gehad die in het buitenland zat. Dus uh, heel vervelend. Maar uh, wel heel erg. Nee hoor, grapje, dat snappen wij ook allemaal. Uh, dames en heren, mocht u in dit verhaal uh, wat aanvullingen, opmerkingen hebben... dan kunt u ons bellen met 57-303-93 en schroom niet om de telefoon te pakken... Want uh, ja, hoe meer we weten en hoe meer we u kunnen vertellen, hoe beter het is. Nou Kees, inmiddels uh, denk ik dat in 1993, uh, toen jullie zaak uh, ging, dat er ook al heel wat andere zaken gesloten waren. Ja, er waren, wij waren toen samen eigenlijk nog uh, met de bakker, met Bakker Paap, waren wij nog de enige die daar nog open waren. Ja. Het was inmiddels eigenlijk al, aan de overkant was onder andere de melkboer, Piet Kerstien, die was overgenomen. Daar was de dierenwinkel in. Toen was dat Hans en, uh, en Emmy was het volgens mij. En die zijn rand met een dierenwinkel op de krocht begonnen. Maar die zijn gestart in het uh, pand van Piet Christine. Ja. En uh, ja, eigenlijk alles is toen dichtgegaan En verbouw, verbouwd naar woonruimte. En uh, inmiddels is het wel weer, dat is wel weer het leuke. Dat, uh, er zijn drie dames die zijn uh, begonnen. De ene dame, dat is Fijke, die heeft een kapsalon in de oude bakkerszaak van Bakkerpa. Vijkje Bol, dat is uh, van, uh, ja, van, van de uh, van de, en, uh, Ja, an, uh, nou ja, goed, van de zilvermeel, Van de, ja. van de zilvermeel. Zilvermeel. de snackbar van Willem. Ja. En uh, dan heb je dus uh, Laura Bluis, die is met een schoonheids uh, In het oude pand van Wolbeek, later van de centrale verwarming van Van, van Denzen. Denzen. En dan is er aan de overkant in het pand van Piet Christine, is inmiddels sinds kort is. Uh, Samantha, Samantha Berg, die is daar begonnen met een uh, winkel en een, uh, daar kun je ook workshops en alles. Dus dat geeft weer een beetje, een, ja, een beetje licht in die duisternis van alle dichte winkels. Ja, en, en waar vroeger Klokkers zat, dat is een woonhuis dat geworden? Dat is woonhuis. De Wijnwinkel is een woonhuis geworden. Rijbroek is een woonhuis geworden. Bos de Groenteboer is een woonhuis geworden. Bij ons beneden is, uh, zijn ze druk aan het verbouwen en uh, dat staat gewoon leeg. Al die tijd, sinds die 1993? Tijd. Ja, sinds 1993 staat dat, uh, staat dat leeg. Mijn moeder die uh, wilde daar niks beneden hebben. En, uh, het is best wel wat gehoorig als je beneden de deuren slaat en je hoort vrij veel. Het was eigenlijk niet echt een huis gespritst. En, uh, dus daarom is het vrij gehoorig, heb mijn moeder gezegd, ach, we houden het leeg. Dus ik begrijp dat je moeder nog leeft. Mijn moeder, die leeft nog. Die wordt uh, in april, als ze dat mag beleven, wordt ze 92... Jammer genoeg is ze vorig jaar juli gevallen en komt niet meer van bed af. Zit op bed of ligt op bed. Loopt maar een paar stapjes aan de arm. en uh, ja, Echt ziek is ze niet meer, maar ze is, uh, ze is echt oud geworden. Maar... Nou ja, 92 is natuurlijk ook een, uh, een respectabele leeftijd. Ja. He, en, uh, maar dat is wel een zorg voor jullie allemaal. Ja, mijn jongste broer die woont nog uh, bij mijn moeder. Die heeft uh, niet zo'n lange uh, werkweek en daardoor kan hij er goed verzorgen. En wat hij ook goed doet. Dat is wel een hele troost voor jullie. Dat is een hele troost, een hele geruststelling. Goh, ik zie er nog zo voor, maar ja, ik zou er niet meer herkennen uiteraard, maar... Uh, nou, ze dus is niet twitte, zoveel veranderd. Is heel lang. Er zijn nog maar weinig rimpeltjes bijgekomen bij mijn moeder. Zo, met 92. Ja, ja onvertelbaar. Ja. Ja. Dus uh, we hebben nu in Noord uh, de taartenwinkel. Ik, ik dacht dat het alleen maar workshops, dat je er geen taarten kon kopen. Jawel. Dat kan ja, je toch? Ja, ja. ja hoor, oh. ze staat ook al met een website, en, uh, dus ze geeft ook workshops, maar je kan dus ook taarten bij hebben. bestellen... En, uh, het ziet er heel erg leuk uit. Wat... Kijk eens even. Dat is toch weer iets uh, voor onze luisteraars. Hè, dat er weer nieuw leven in uh, Nieuw-Noord is. Ja, want ik weet nog dat heel lang uh, de familie, de firma Densen in de groentezaak van uh, Ter Wolbeck heeft gezeten. Ja, ja. Hans van Densen die samen met uh, Jan Poeken hebben ze toen van uh, oude van Densen de zaak overgenomen. En uh, die zijn sinds, ik denk in jaar de jaren vier, dat ze er alweer uit zijn. En nou, nu is dan ziens... Ja, maar de firma van Densen bestaat die nog bestaat wel. Die bestaat nog steeds. Die zijn, uh, volgens mij zijn die naar Nieuw-Noord verhuisd. Dat ik wou zeggen, want Jan van, van Poeken was uh, onlangs toch bij ons voor de Centrale, ja, verwarming. Nee, hoor, van Denzen, centrale verwarming, uh, verwarming van Densen. Nee hoor, de Centrale Verwarming van Densen is nog steeds aanwezig. Ja, precies. Ja. En Feikje zit daar met haar uh, schoonheidszol. Met uh, kapsalon, kapsalon zeg je? Kapsalon, op de hoek van de Potgieterstraat Helmestraat. Ja, dat is waar uh, Bakkerpaap. Paap. Want ik ben nog heel lang bij Bakkerpaap Paap voor verjaardagen. Want zijn slagroomtaart was de lekkerste van alles. Dat kon je wel stellen, ja. Het was dus, uh, speciaal. Ja. Want er heeft ook nog heel even. Heeft die zoon daarin gezeten met een Thais. Uh... Ja, dat, was de, dat kon je dus uh, afhalen, zeg maar. En hij begon, op een gegeven moment begon hij natuurlijk die strandtent, Jaap. Ja, ja, Thijs Paap. Vader. Uh, Vader van, van Jaapie, die was altijd nog, Engel was altijd nog aanwezig hoor. Dat was de drijvende factor van binnenuit. In de bakkerij was hij toch echt wel de man die het deeg maakte, zogezegd. Ja, precies. Ja. ja, en het grappige is dat, en ik zou niet weten hoe ze heette... ...maar dat, dat meisje wat in de winkel stond toen wij in de Helmenstraat woonden... Ria. Ja, Ria. Die staat nu uh, bij uh, Van Vessem uh, in de okay, okay. Ja. Oké, oké. Ik zeg, Dat God. Ik het... even met een vraag Ja, door. goed zo. Michel Demmers. Je hey, dacht, Michel, Goedemiddag. Hallo. Je hebt een vraag, Michel. Ja, ik uh, moest elke week van mijn moeder, moest ik, en uh, die kwamen, ik weet niet waar die zegels vandaan kwamen, maar dan moest ik, uh, was ik een uur bezig om contant zegels in boekjes te plakken. En waar kwamen die zegels nou vandaan? Kwamen die nou bij Kees vandaan? Nou, volgens mij niet. Want wij hadden eerst VG-zegels en na de rand hadden wij 4 is 6 zegels. Ja. En dan stond ook met rood stond daarop 4 is zes. op die zes. Zes. Ja, ja, want die heb ik natuurlijk ja. ook gespaard. Maar die contant zegels, die hadden wij niet. Nee. Nou, ik en niet. ik moet je eerlijk zeggen, wij hadden in ons winkeltje op een gegeven moment alles in voorraad. Dus ik kwam in weinig andere winkels. ja. Dat is toch wel Altijd. raar, waar kwamen die dan vandaan? Die moeten ja. uit de buurt gekomen zijn. Ja, ja, dat, uh, ja. En, misschien had Pieter Stien wel een contantzegel. En, en, en, en er stond, staat mij ook iets bij, van dat de winkel De Spar heette. Ja, nee, de winkel dat De Spar, je had dus op een gegeven moment, had je dus uh, in, die, in die jaren werd natuurlijk Nieuw Noord werd gebouwd. En ja. daar was geen winkelvoorziening. Want in het ja. begin had ik ook heel veel daar, allemaal uitbrengklanten. Ja. Uh, familie Geuzebroek, mevrouw, familie, ja. familie van Denzen is daar gaan wonen. Ja. En uh, ja, het draaien en de keur. Ik had een dus hele uitbrengen. voordat jullie erin kwamen nou, was die winkel geen spar? Nee, nee. De sparwinkel die jij VG in je, je hoofd wein. hebt, die zit op de hoek van de Linneusstraat. Ja. Daar nu de ingang van het is een noodgebouw de mannesie. Dat? dat was een houten noodgebouw. Ja. Daar is naderhand een groentezaak van Jeanette van Noord geweest. Okay. En toen is dus het winkelcentrum gebouwd in Nieuw-Noord. Ja. Want dat is toen Spar geworden. Ja, want voordat het Vomar was, was het uh, Spar. Ja. ja. ja We gaan weer even naar muziek luisteren. MUZIEK Luisteraars ...van ZFM Oud-Zandvoort. We zijn alweer aan het laatste blokje van deze uitzending toe. We hebben met Kees Leek van de voormalige VG-winkel... ...op de hoek van de uh, Da Costa-straat en de Helmenstraat... Uh, ...rondgelopen in het uh, Oude Noord. De, de VG-winkel is uh, daar in september 1993 gesloten... De meeste zaken, nou eigenlijk geen één zaak vanuit die tijd waar we net over spraken. Hè, vanaf 1965 bestaat meer. Maar gelukkig zijn er weer nieuwe initiatieven van de grond gekomen. Uh, zou je dat nog even willen herhalen? Die, uh... Ja, we hebben dus in de, in de hoek van, op de hoek van de Potrietenstraat en de Helmerstraat, daar hebben we dus uh, de kapsalon van Fijkje Bol. Waar vroeger Bakker Paap zat. Ja. En dan zit er waar de laatste jaren van Denzen zat... in de oude Wolbeek... Uh, daar zit nu uh, Feetje, Laura, Laura, Laura, Laura. Bluis met haar schoonheidssalon. Uh, ja? En aan de overkant, in het oude pand van Piet Christine de melkboer... daar zit Samantha Berg met haar uh, tatenshop. En bij mij weten ook verkoop van taten. En uh, ja, die dingen die kunnen nu weer... omdat dat natuurlijk uh, door de dames gerund wordt... en de heren hun andere inkomsten hebben. Want geld verdienen... Op basis van fulltime werk, dat kan niet meer in deze tijd. Dat nee. is, uh, is een uh, lang vervlogen situatie. Waar ik, uh, om, om nou over dat 1965, dat ik toen in Zandvoort kwam. Kijk, ik was uh, West-Fries en wij hadden daar ook wel wat bijnamen. Maar ik moest wel heel erg wennen aan de bijnamen van Zandvoort. Want dat was... Ja, daar kon, je, daar kon je op een gegeven moment gewoon uh, een tik voor om je oren draaien. Of iemand lacht als jij mee. Ik bedoel, uh, die, die, die, die, die waren... Uh, van, van, van, van, van Keur en van, van, van Purren. en uh, je had Jan de Rot. Uh, ja. je weet op, je wist, ik wist eigenlijk nooit wat de echte namen waren. En ja, precies. Dat, daar moest je in de loop van de maanden, uh, zelfs, soms was het een paar jaar later dat je wist dat iemand zijn echte naam was. Ja, precies. Ja, want in dat kostenstraatje had je appen van EP de, of, of, of zoiets, want uh, dat had hij op zijn klompen staan. En daar werd hij dan weer... Uh... Ja. Zo werd hij dan in zijn bijnaam ja. uh, genoemd. Ze waren ook soms niet, uh, niet... Kijk, als ik bijvoorbeeld mag zeggen... Uh, familie Bakker werd familie Katje genoemd. Dat was een gezin met tien kinderen. Maar waar dat dan vandaan komt... Ja, dat wist ik dus nooit. Daar ben ik ook nog tot op heden ten dagen nooit achtergekomen. Nee, waar nee. dat exact vandaan kwam. Nee, vaak weten de mensen het zelf ja. niet. Maar we krijgen 24 maart... Hè, komt Hans Gansner hier... Uh, nou, dat is een uh, specialist. Uh, hij is ook uh, jaren bij de WURF. En uh, die weet van alles over bijnamen. Dus nou, dan moet je luisteren okay, okay, ik ga uh, uh, naar ik ga dit programma. Van 12 tot 1, je weet het nu hoe je het uh, kan vinden. En dan, gaat, uh, dan heeft hij het helemaal over bijnamen. Dus dat, uh, nou ja, dat is uh, natuurlijk. Nou, je woont nog steeds op Zandvoort. Je moeder leeft nog steeds gelukkig. En. Uh, uh, je hebt, uh, uh, nou ja, dat is eigenlijk ook een bedrijf, hè? een bed and breakfast. Ja, het is kleinschalig, maar uh, ik heb het, uh, sinds ik daar woon in 1971, uh, in 1970 ben ik daar begonnen, 26 juni, heb ik het huis gekocht. En uh, ik ben in 1971 begonnen met bed and breakfast. En hartstikke leuk. En dat is toen ook, omdat ik in de, mijn periode dat ik de winkel had, eigenlijk altijd de gasten naar mijn klanten toe bracht. Klant, mijn klanten hadden op een gegeven moment ook gasten over en die belden mij dan. Van, ja. Heb je nog plek vrij. En zo had ik eigenlijk vrij snel een goede bezetting steeds. En uh, ja, er is natuurlijk heel veel veranderd in ons buurtje. De, de levendigheid van het dagelijkse loop naar alle winkeltjes toe. Dat is helemaal weggevallen. Het is een rustige buurt geworden. Als je dan ziet, sinds de eenrichtingsverkeer is het nog stiller geworden. Ja, ja en nu krijgen we een heel nieuw fenomeen natuurlijk hè, vanaf 1 april. We ja. krijgen het parkeerbeleid uh, ook, ook, ook in Oud-Noord? Ja, Oud-Noord wordt vanaf 1 april betaald. Oké, okay, er is iemand aan de telefoon. Komt iemand in de uitzending? Ja. Zegt u het maar. Ja, spreek met Ankie? Ja. Nou, je spreekt met Jan, de man van Tante Dien? Ja. Het gaat erom dat jullie vragen zich af wie de uitbater was van de frietzaak op de Valenetweg. Ja. En dat was. ...de familie Draaier van ja, het hij is, Ja, precies. Ja, van Nelleke. En die zijn opgevolgd door Engel van der Meulen en zijn vrouw uit de Potgieterstraat. Ja. En die hebben het toen weer verkocht aan uh, Marcella... ...met de toenmalige man, die nu niet een nieuwe man is... ...want dat was de buurman, <laughs> de tweede man, die had de bloemenzaak. Ja, precies. Dat was Marcel. Oké. Okay. Nou, ja? ik kon het niet opkomen, want ik zei tegen nee, okay, Pieter. Maar... Die getrouwd is met Geert, maar uh, dat was Nelke draaien. Ja, ja. Helemaal ja. hartstikke bedankt, Jan, voor deze ja, okay. aanvulling. Die frietzaak had een, een, een grote sociale functie, vooral voor de sportgaande jeugd van Zandvoort. Oh, dat zal zeker, ja, want je had de sporthal daarachter. Hè? Ja, wij kwamen uit Zandvoort-Zuid helemaal daar naartoe om friet te halen, dus dat betekent toch wel wat. Helemaal goed. Ik moet. Okay. De, de uitzending gaan afsluiten. Hartelijk bedankt voor je inbreng. Okay. Dag Jan, dag. dag. Nou, dan zijn we er toch uit, hè? He? Mooi dat mensen meedenken, hè? He? Helemaal dat is, goed. Uh... Dat was Stefan. Ja. Uh, laatste vraag. Voordat we het programma gaan afsluiten, is er nog iets wat je op je hart hebt wat niet aan de orde is gekomen? Uh, waarvan je zegt, nou, dat wil ik toch nog even aan de luisteraars kwijt? Nee, ik heb niks op mijn hart. Het is uh, wel zo dat. Uh... Het Oud-Noord een gigantische gedaantewisseling heeft ondergaan vanuit van alle kleine winkels naar eigenlijk een stillere buurt, maar nog steeds een heerlijke buurt om te, om te wonen. En uh, dat doe ik dus uh, al heel wat jaren en dat zal ik uh, hopelijk nog heel wat jaren blijven doen. Nou, fantastisch. En dan, leuk, dat ik, uh, leuk dat ik hier mocht, blijven te, mocht zijn. Ja, en wij vonden het ook leuk. Het was voor mij weer het feest van de herkenning, hè, zoals ze dat noemen. Ja, ja. Nou, Kees, dan wil ik je heel hartelijk bedanken dat je de moeite hebt genomen. Want je had ook van alles op papier, dus je hebt er thuis over nagedacht. Nou, dat is heel erg leuk. Ook Jan uh, bedankt, Jan Fransen, voor de inbreng die, die hij uh, via de telefoon gedaan heeft. Uh, uh, groeten voor je gezin en je moeder... En je, je dochters en kleinkinderen uiteraard. En nou dan gaan wij naar de aftiteling ja. luisteren. Want Pieter gaat vertellen wat we in de komende weken uh, gaan doen. Oké, okay, ik heb het graag gedaan. En ik wens jullie succes met het uh, verdere voortzetting van alle programma's. Dankjewel dat dat. Kees, dankjewel Anki. dankjewel Jan Kol. Volgende week, lieve luisteraars, dan is het een hele bijzondere uitstelling. Want dan hebben we drie mensen die gaan praten over een bijzondere tentoonstelling... Hot, uh, Zandvoort Zilver hotelservies en souvenirs uh, Jan, vertel er iets over uh, Nou, er is op het moment een, uh, een opbouw in het museum, in, museum Zandvoort aan het Gasthuisplein en die wordt uh, aanstaande vrijdag geopend en nog voordat het publiek uh, om 1 uur naar binnen mag hebben wij het over de inhoud van die tentoonstelling En het is heel bijzonder, die tentoonstelling Jan Heel bijzonder, hè ja. Want er is veel ingebracht. Is zeer bijzonder. En Ankie zal daar ook het nodig over zeggen. En Arie Koper is er ook bij. Want dat is de grootste verzapeling van souvenirs. Die kan zelf thuis al een museum beginnen. Volgende week zaterdag van 12 tot 1. Zand voor Zilver. Eh, hotelservies en souvenirs. Luisteren dus volgende week om 12 uur. Wij wensen u een zonovergrote weekend toe. En bedankt voor het luisteren.